Om op de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorle.nl Het is maandagavond. Dit is de Music Corner. Marcel de Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Ja, goedenavond. Dit is de Music Corner. Met Marcel de Vet nog steeds in Frankrijk op vakantie. Marcel, als je luistert, nog veel plezier... En verder met Erik van Vliet en Linde Laat. En als gast hebben we het eerste uur Anneke Scholte van de Naturentuin Gohlen. Welkom Anneke. Dankjewel. We praten straks met je verder. En we gaan eerst naar muziek. I can't believe it en Don't You Want Me Baby. Uh, vanavond de Musical nog tot en met uh, 11 uur. Ja, en als gast, zoals ik al in de inleiding zei... hebben we Anneke Scholten van Natuurtuin Nogmaals welkom. Um, Anneke, de Natuurtuin, ja. Vertel er eens wat over. Ja, waar moet ik beginnen? Ja, Hoe, hoe is het begonnen? Ja. Um, het is begonnen in 2011. En eigenlijk na een zoektocht van drie jaar... Uh, voor die tijd uh, was ik al erg bezig met natuurbeleving en natuurcursussen. En uh, uh, cursussen moest tuineren, ecologisch moest tuineren en in mijn eigen volkstuin. Maar uh, ik had toen ook kindertuinen opgezet in Tilburg en merkte dat als je iets over wil brengen over ecologisch tuinieren. Dus tuinieren samen met de natuur en uh, dat je als mens daar gewoon een deel van bent. Dan kun je dat beter laten zien en mensen mee laten doen dan beklijft dat veel meer, dus ben ik op zoek gegaan naar uh, grond. Jij zei kindertuinen, was dat bij scholen? Uh, nee, eigenlijk de belangrijkste kindertuin die ik gedaan heb is in Jeruzalem. Dat is een, uh, een wijk aan de rand van Tilburg. Ja, bij het knalen. Uh, ja, en uh, daar werden huizen afgebroken en wij kregen de grond van, die, uh, van twee van die huizen. En dat was eigenlijk wel uniek in die wijk, omdat het toch wel een, uh, een achterstandswijk is... waar veel uh, ja, niet eigenlijk met tuinen omgegaan werd... Uh, uh, maar toch ook wel behoefte was aan, uh, aan dingen voor de kinderen. En uh, ja, dat was eigenlijk een heel leuk begin. En ook, ook vrij snel heel veel buurtbewoners die meededen. En uh, die tuin bestaat nog steeds. Dus de eerste jaren hebben we dat samen met buurtbewoners gedaan. En uh, ja, elke vrijdagmiddag waren we daar met de kinderen bezig. En was dat ook armoedebestrijding? Of nou, de opbrengst het? is heel minimaal dan. Het was eigenlijk gewoon meer besef krijgen van dat je een deel bent van het geheel en dat je kunt zorg dragen voor plantjes... En, uh, en dat je er ook van kan eten. En wat je dan allemaal kan eten, dat was vaak wel een openbaring. En ook dat, dat het niet altijd veel hoeft te zijn. Maar ook dat je gewoon kunt genieten van bloemen... en de dieren die daar weer op afkomen. En, uh, het, het samen bezig zijn, opbouwend, dat was gewoon uh, ja, heel leuk. En toen had jij de smaak te pakken? Ja, ja. en uh, ben ik op zoek gegaan naar grond... En ja, dat is, was heel moeilijk met bestemmingsplan en, en, en iemand die wilde verkopen. Dus uiteindelijk kon ik uh, een stukje grond huren bij uh, Klooster Nieuwkerk, op Landgoed Nieuwkerk. En uh, dat heb ik toen gedaan, ja. En je zei 2011, dat is zes jaar geleden? Dat is, uh, ja, nu uh, zes jaar geleden. We zijn toen in november begonnen, 2011. Het was werkelijk een, uh, een weiland eigenlijk, vol met panen en... Uh, Panen, kweek, gras, kweek. en uh, in het midden was een moestuintje geweest, lag anderhalf uh, jaar al braak, dus was echt wel ontzettend uh, onderkomen, 2000 vierkante meter. En toen zijn we daar met een heel stel vrijwilligers aan de slag gegaan en in april 2012 zijn we toen open gegaan. Dus we hebben eerst uh, vijf maanden echt uh, opbouwwerk verricht. <lacht> ja. Ja, heel. Nou, wil, ja. Ja. nou wil ik heel even terug naar het begin. Hè? want, ja, uh, want ja, Een beetje voorstellen en zo. Hoe, hoe is die passie voor tuinen eigenlijk ontstaan? Was dat als kind al zo? Of? Ja, ja, ik ben opgegroeid in een grote tuin. Eh, aan de rand eh, bij de Maas. Vlakbij eh, Ooyen en eh, in Tevelen, bij Os. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid in die bermen en, en de Uiterwaarden en aan de dijk. En in de tuin van mijn vader en moeder. Dat was een hele grote tuin. Mm. En mijn vader die wist alles van planten, nog steeds. En um, er was ook een tuin van 3000 vierkante meter. En daar ben ik eigenlijk gewoon als vanzelf... Um, ja, eigenlijk altijd bezig geweest met plantjes en verzorgen daarvan. Ja. Stel dat het weg zou vallen, tuinieren. Wat voor gemis zou dat zijn? Ja, heel groot gemis, ik kan me niet voorstellen. Ja. Wat, <lacht> nee. wat, welke energie haalt u eruit dan? Uh, ja, welke energie? Uh, gewoon het feit dat je, dat je dus inderdaad... Um, deel bent van, van het leven op aarde en dat is uh, een boom, uh, plantjes en de beestjes die erop afkomen. Je bent zelf ook gewoon uh, een van de elementen eigenlijk, het weer, de bodem. Het zijn allemaal dingen die samenspelen en samen een mooi geheel maken. En dat je daar dan een, een onderdeeltje van bent en net zo goed uh, op je plaats gewezen wordt door uh, een hele droge periode of weet ik veel wat, dat maakt je wel uh, nederig, laat ik het zo zeggen, en ook dankbaar voor wat ja. er dan wel komt. Mm -hmm. Ja. Dus heb ik wel eens een tuinman gesproken die zegt... het is gewoon heerlijk om te vroeten in die grond. Ja. Dat, dat, daar doe ik ja. het voor, zegt hij. Ja. Dat is gewoon leuk. Ja. Hij zegt dat je dan goede, vieze handen hebt... en dan, <laughs> dan weet je van, nou, het is, het is goed. En het is altijd afwisselend, want er is van alles wat te doen. Hè? Dus, ik bedoel, je kunt er onkruid uit halen, maar je kunt ook zaaien, je kunt oogsten. Ja, je, je kunt ook gewoon genieten. Soms dan kom ik op de tuin en dan is het zo mooi qua licht... of, of net de dauw of weet ik veel wat ga ik foto's maken, denk ik, zo een uur verder. Dus alleen maar genieten zeg maar, van de kleuren en de geuren. En, ja. Ja. Is er ongeveer een vergelijk te maken, Lin, met de pluktuin bijvoorbeeld? Met onze pluktuin? Ja, bijvoorbeeld. Oh, ja. Um, Heeft het raakvlakken? Het zal wel raakvlakken hebben, dat denk ik zeker. De manier waarop we met de natuur omgaan. Ja. Alleen, ja, de grond zal anders zijn. Het zal bij ons een stuk kleiner zijn. Ehm... Um, ja, we zouden eens moeten vergelijken, denk ik, om die vraag te beantwoorden. Ik denk alleen de liefde voor de natuur. En ja, dat dat het belangrijkste dat, is. Dat dat zeer zeker overeenkomt. Ja. En ook het samenwerken in die natuur. Ja. Uh, want ook bij mij in de tuin. Ik bedoel, ja, hij is, het is een bezoektuin, hè, vanaf het begin. Uh, er zijn eigenlijk twee poten waar het op uh, stoelde. Zo van, ik wilde mijn eigen uh, natuurbehoeften, uh, zeg maar. En mijn tuinbehoeftes daar... Uh, gewoon ook kunnen ontdekken en, en ook uitwerken, experimenteren en leren. Maar ook dat anderen dat zouden kunnen doen. Dus zowel uh, gewoon genietend rondlopend als ook wel werkend of dingen onderzoekend. En... Um dat samen in die tuin, op een relatief klein opvlak eigenlijk... Dat is juist het leuke? Dat is het leuke. En ja. je stimuleert elkaar en je hebt het met elkaar erover. En, ja, dus de passie hebben we ontdekt. Ja. Het is gewoon met elkaar, daar ja. gaat het om. En ja. Ja, Het had ook wat anders nou, kunnen Nou, de afwisseling, weten. met elkaar, maar ook alleen. Elk alleen, ja. oké. Okay. Ja. Um, Erik ging even terug naar het begin. Dat ging bij mij de vraag op, is het ook je beroep geworden? Ja. Ik, ja. En Ik bedoel, heb je biologie gestudeerd? Nee, of? Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben docent handvaardigheid tekenen en eigenlijk nooit het onderwijs ingegaan. Maar toen al vrij snel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar heb ik 35 jaar in gewerkt. Uh, en gedeeltelijk is dan het onderwijs er wel weer bijgekomen. Ik heb uh, vormingscursus uh, uh, gegeven en ook een organisatie in de vrije tijd, vorming in de vrije tijd uh, opgericht. En, uh, en op een zeker moment heb ik voor het IVN een, een landelijk project uh, ontwikkeld, samen de natuur in... Dat ging over mensen met een verstandelijke beperking... die de natuur in wilden, maar daar allerlei drempels zien... die wij al niet meer zien. Weet je, een tak op de weg stapt zij overheen. Voor hun is dat een, een echt welke barrière. Maar ook vind ik de weg. En en nou goed. En daar heb ik een natuurclub en een natuurcursus voor gemaakt... samen met IVN. En, ja. uh, en dat was eigenlijk een beetje de brug naar de natuur. Dus toen beviel mij dat eigenlijk zo goed... dat ik werkelijk de dagelijkse zorg voor mensen met een beperking... Uh, wat naar de achtergrond liet gaan... En juist die natuurontwikkeling, eigenlijk volgde. Ja, dan praten we praten ze daar nog even verder. We, ja, gaan naar, we gaan naar muziek, hè, want er is ook muziek uitgezocht. Ja, ik en... mocht drie platen. Ja, ja, jij wilde over de eerste <lacht> ja. graag iets vertellen? Ja, uh, dat is de pastorale van Lisbeth Lister, Ramses Sjaffi. En dat, uh, dat vind ik echt een, een nummer. Daar voel ik zo de. Gewoon de verbondenheid met de natuur en ook wel dat, dat bijna onbereikbaar. Maar toch, uh, dat belemmert helemaal niet het houden van. Dus uh, ja, ik vind het een heel mooi nummer. Nou, Maarten van het Hout heeft hem gevonden. Daar komt hij aan.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 Doe ik vluchten aan als de regen valt Verberg je ogen in mijn hand Voordat mijn glimlach ze verbrandt Mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen Is beter als je nog wat wacht Want even later komt de nacht En schijnt de koele maan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 Ik de aarde haver verwarmen, laat ik haar leven in mijn arm van sterren weven. Ik het verre aan het noord, maar soms ben ik als koken vloot, ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Ik troost je. troostje.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 Je kunt Ik wil niet, van niet meer de zon. bij jou vandaan Ik heb je lief, zo lief De Music Corner. Marcel de Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorwe.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 Doe maar wat je echt belang. Kil Harris. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean en Feels. Lekker plaatje in elk geval. Ja, echt ja waar. heerlijk swingend. Ja. Beetje modern met, uh, met de auto, want uh, daarvoor hadden we Ramses Shaffi en dan is dit de muziek van nu. Ja, Ik denk dat Ramses dat ook wel leuk gevonden had, deze muziek hoor. Deze muziek of de tuin? De tuin ook, denk ik. Ja, <laughs> lijkt mij ook. Ja. <laughs> um, Had hij wel een tuin? Geen idee. <laughs> nee. <laughs> Plantenbak misschien, op het balkon. <laughs> kan ook, nou, misschien hè? zijn er mensen die het weten. Die kunnen het ja. altijd even laten weten naar Music Corner. Het ja. omroep Ja, bijvoorbeeld. Komt vanzelf zelf aan. Ja. Um, ja, we hebben het dus over de natuurentuin En wij hadden net... Dat wij zelf ook helemaal in die sfeer kwamen van de tuin. Het, het genieten van de natuur. De rust, uh, rust, de rust. De rust, ja. de mensen die er zijn. En Anneke, jij gaf ook aan dat je er ook graag alleen bent. Mm -hmm. ja. Om, uh, als je alleen bent, heb je echt contact met, uh, met de tuin, zeg maar. Hè? Ik, tenminste. Ik kan uh, moeilijk als er mensen in de tuin zijn, ook contact hebben met de planten en de dieren. Uh, want je hebt ook je zorg voor de mensen. En, uh, en die afwisseling is gewoon nodig om, om je eigen plezier, uh, ja, een soort van balans te houden. Praat jij met de planten? Nou, niet letterlijk, soms wel eigenlijk. Ja. <laughs> soms wel. Dus ze zijn niet ja. alleen bovluisteraars, maar ook planten. Ja, ja, maar dat gaat vanzelf ja. hè. Dat gaat vanzelf. Ja. Ja. Is dat trouwens een, een, een, een, een, een fabeltje van dat je tegen je plant moet praten thuis? Dat zeggen ze wel eens, ja, hè? Je, moet, je niet, moet er tegen ik denk, praten. Ik denk, ik denk dat liefdevolle aandacht, ook al is dat. Uh, dan met klank of niet, dat dat gewoon de clou is. In ja. de klassieke muziek? In, in, in alles. Ja, ook, denk ik ook. Ja, denk ik ook. Grappig. Ja. Um, wat voor mensen komen er in de tuin? Zijn dat... Ja. Uh, willekeurige bezoekers die langskomen? Mensen die speciaal heel voor de tuin komen? Ja, heel veel verschillende mensen. En dat is echt heel leuk. Um, we bestaan nu vijf jaar. We hebben dus afgelopen of twee weken terug onze tienduizendste bezoeken mogen ontvangen. Dat is echt geweldig. Want iedereen moet toch maar naar de bosrand komen. Het is niet zomaar langs de weg. Dat is veel, ja. ja. En uh, uh, vanaf het begin is het eigenlijk echt wel een, uh, een goede loop zit erin. Nu is het laatste jaar wat drukker geworden door het terras ook uh, van het klooster. En omdat wij onderdeel zijn van Goolse geheimen. Dus het boekje is er ook. Mm. En nu krijgen we wat meer mensen die gericht zijn op vermaak. En uh, dat is uh, niet precies waar wij op uit zijn. Maar daarvoor is juist die 2 euro uh, toegangsgeld. Is dat een goede drempel? Dus we willen willen het er echt wel voor over hebben. En uh, het, willen het dan ook de, het eruit halen, zeg maar. En dat vind ik wel heel leuk. En wat bedoel je met vermaak? Uh, nou, niet zo, uh, zich laten vermaken. Dus uh, niet zozeer er echt veel moeite voor doen. Of ja, dat klinkt misschien te negatief. Maar we hebben bijvoorbeeld een, uh, een ontdekmandje. dus met een vlindernetje. En, uh, Loepotjes en zo. En in het begin denken ze... Nou, we lopen gewoon maar even rond hoor. En, maar dan toch komen ze even later dat vlindernetje halen. Want dan hebben ze ja. toch wel iets zien vliegen. Ja. En dat, is, dat vind ik dus heel leuk. Dus ze worden wel geprikkeld door de tuin en komen dus al heel kalmpjes binnen, maar raken dan toch enthousiast door wat ze zien. En ja. dat is wel heel mooi. We worden na de hand toch wel weer losgelaten, hè? Die ja, altijd. Ja, Ik zeg het maar even, ja, want nee, er zijn zeker. natuurlijk ook de tuurorganisaties nee, die naar nee, luisteren. Die nee, zeggen nee, van, wat gebeurt daar nou? Ja. Maar ook de diversiteit van de bezoekers is leuk, want we hebben nu dus ook uh, in de zomer komt een, uh, een kabouter, hè, kamperen. Kabouter pluismuis. Mm -hmm. En uh, ja, echt. En uh, die is wel altijd fietsen als de kinderen komen. Dat is nou net jammer, maar Goed, die heeft de speurtucht uitgezet. Dus we hebben nu de, deze zomer alweer 80 kinderen gehad. En dan komen ze wel voor die kabouter. Maar die kabouter, die leidt ze eigenlijk naar de natuurbeleving. Dus, ja, dus dan speels, moeten ze eigenlijk... Al, ja, precies. Ja. Allerlei opdrachten doen. Uh, dit jaar was een teken van de eekhoorn. Dus uh, moesten ze over een boomstam lopen. Een nood begraven. En dan weer vinden. Weet je wel, dat soort dingen. En... Uh, dus die kinderen die zijn heel belangrijk, maar er komen ook ouderen en ook mensen bijvoorbeeld met een rollator en met een, met een rolstoel. Dat mag wat mij betreft nog wat meer, want we hebben een rolstoelpad. Dus mm -hmm. juist die tuin is een heel beschutte omgeving om gewoon rustig te kunnen genieten. En dan kan ook een heel gezin of een hele familie komen, dus van jong tot oud. Mm -hmm. Omdat die kinderen hebben volop uh, lol, maar die ouderen die kunnen ook gewoon hun, hun gang gaan. We ja. hebben een rolstoeltoilet. Maar ook uh, uh, uh, zeg maar jonge ouders, dus uh, dertigers, veertigers... die juist weer informatie willen over ecologisch tuinieren. Dus zonder gif en kunstmest, samenwerkend met de processen in de natuur. Uh, juist onder die doelgroep is er weinig uh, echt informatie. Uh, er zit een soort van gat, zeg maar. Dus uh, er is een tijd lang weinig aandacht geweest voor onderricht daarin. Mm -hmm. En uh, dat in die tuin kun je wel informatie halen over hoe je dat zou kunnen doen. En daarin werk ik dan ook weer samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld Veld, Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren. Dat is echt een vereniging. Dus daar kunnen ze, kan ik ze dan weer naar verwijzen. Ja, voor extra informatie, ja. zeg maar. Ja. En ook mensen die echt bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met alle soorten vlinders. Alle soorten uh, spinnen, slakken. Want ja, er waren ook hele bijzondere vlinders naastgekomen. Uh, ja, ja. ja, precies. We hebben een nachtvlindernacht gehad. En er zat één hele bijzondere vlinder in die alleen nog maar in Zuid-Limburg gezien is... en nu dus bij ons in de natuurtuin. invoeren. En dat ja, is leuk, want dan kom ik zelf ook in een andere wereld. Die moest echt gekeurd worden door een zeldzaamheidscommissie. Zo. Dat wist ik niet. <lacht> en die, die, die bekijkt de foto's die gemaakt zijn... en die bepaalt dan, ja, inderdaad, het, het is was die vlinder. Ja. En hij was het. De Witsnuit Bladroller. De Witsnuit Bladroller. Wat een mooie naam. Ja. Kijk. <lacht> die naam onthouden. Leuk, hè? Ja. ja. Is er ook water in de tuin? Uh, ja, er is een vijver... En uh, dat is wel de publiekstrekker, moet ik <laughs> zeggen. Met name voor de kinderen. Want er liggen altijd ook waternetjes en bakjes. Yeah. Zodat ze kunnen vissen. Nou, nou, ze doen niks liever dan dat. Hè? En er zitten ook gewoon allerlei beesten. Want de waterkwaliteit is heel goed. En planten erin. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook echt salamanderlarfjes vangen. En drie soorten slakken. En ruggenzwemmertjes. En dan is het ook leuk, want dan... Zien ze zo'n beestje, raken enthousiast. Maar als ik ze dan vertel wat ze ook zien... Dan, dan vinden ze het helemaal geweldig. Maar dat maakt het ook weer compleet, hè? Een tuin zonder ja. water. dat ja. Nee, dat is niet ecologisch. Nee, dat is niet ecologisch. Dat nee, moet want de vogels zijn. moeten ook drinken ja. en ja. de bijen en moeten zich drinken. kunnen wassen, natuurlijk. Dat Precies. gebeurt ook. Ja. Ja. Goed, we gaan zo dadelijk verder praten. Nou, daar was ik eigenlijk al naar op weg. Want ik wou ook vragen, zit er een brug over de vijver? <lacht> oh ja, inderdaad. Ja, dat is de volgende plaat. Ja. <lacht> Bridge over troubled water van Simon en K. Funkel. En ik vind dat een, uh, een mooie plaat die eigenlijk uh, een beetje symboliseert. De, weet je, als je zorgen hebt, dan kan zo'n tuin gewoon uh, ja, het leven lichter maken. En dat is, heb ik ook wel als doel uh, gewoon met mijn tuin. Dat mensen zich kunnen ontspannen. En dan ook het besef krijgen dat ze dat ze hun eigen achtertuin gewoon kunnen realiseren als ze zouden willen. En dat ze niet alleen zijn. En dat ze niet alleen zijn. Ook niet in de tuin zijn. Okay street 119 voor radio en via kanaal 44 voor tv of lokale Alice Merton is in haar jeugd vaak verhuisd... en schreef ze een liedje over No Roots. Ja, um, heel veel organisaties, uh, stichtingen en zo... hebben moeite om vrijwilligers vast te houden en te krijgen. Hoe is dat in de Natuurentuin? Vanaf het begin af aan totaal geen probleem. Ik heb eigenlijk aan één stuk door een wachtlijst aan vrijwilligers. En dat betekent uh, vooral dat ik een beetje goed kijk... van wanneer vrijwilligers wat kunnen doen. Dus we hebben een vast ploegje op de vrijdagochtend... En daarnaast wat oproepvrijwilligers, ook voor tuinwerk. Maar er zijn ook een aantal mensen die willen meehelpen op de open dagen of op de markten. En dat zijn allemaal mensen die het graag doen, eigenlijk voor hun eigen plezier. Want dat is dan de wisselwerking. En hoe kom je aan die mensen? melden ze die zichzelf aan? Ja, ik heb aan, een groot of? netwerk, al vanuit uh, het, het vroegere werk, zeg maar. En uh, dat is gewoon ook meegekomen en dat praat zich rond. En uh, dan komen mensen praten en vragen. Lux. Heel luxe <laughs> en prettig. En heel, ook heel fijn gewoon dat je je gedragen voelt op die manier. Net zo goed als door de tuinvrienden, want ik heb ook 80 tuinvrienden. En dat zijn mensen die betalen gewoon 10 uh, euro per jaar. Dan mogen ze gratis de tuin in, zoveel uh, als het open is. Zeg maar. En ze krijgen een digitale nieuwsbrief, uh, speciaal voor hen. En dat is ook uh, ontzettend fijn om te weten dat mensen het moeite waard vinden om bij te dragen. Hè? Maar het zijn eigenlijk alleen maar vrijwilligers, hè? Er worden ja. niet uh, mensen bijvoorbeeld door de gemeente gestuurd die een uitkering nee, nee. hebben. Nee, nee, nee, nee, okay. nee, inderdaad. Nee, niet. En ook niet met een uh, pgb. Of dat nee, soort, dat soort. Het zijn echt mensen die voor hun eigen plezier... maar zeggen op het einde, als mensen gewerkt hebben, dankjewel tegen elkaar eigenlijk. Dus ik tegen hen en zij uh, dat ze daar hebben mogen werken. En dat is een prettige manier van samenwerken. Ja. Maar jullie doen het allemaal alleen, hè? Ook qua financiële middelen, want ja. de gemeente ja. die geeft niet veel. Nee. nee, maar dat wil ik ook helemaal niet. Maar nou is toch fijn, een beetje geld van de gemeente? Nee, maar dan ben je je vrijheid ook kwijt natuurlijk. En vrijheid is een groot goed. In welke zin ben je dan je vrijheid kwijt? Uh, omdat je ja, veel formulieren in moet vullen, gesprekken moet voeren, uh, vragen moet beantwoorden. Uh, ik, ik voel dat eerder als een, een belemmering als dat ik een eet extra's krijg. En we hebben het zo opgebouwd: we moeten maandelijks onze huur betalen van het klooster. En uh, daarnaast zijn er natuurlijk uitgaves. Dat komt terug door het toegangsgeld en ook de verkoop van de plantjes in de tuin. Maar dan heb ik zelf nog geen loon, want ik, ja, ik ben daar ook gewoon dagelijks en meer dan dagelijks bezig. Uh, en door het tuinadvies wat ik bij mensen aan huis geef, dus als iemand zelf soortgelijke tuin aan een huis wil, kunnen ze me inhuren. Uh, door het tuinadvies en de cursussen die ik geef, kan ik me uh, een klein loontje uh, ja, ja, en, en dat, dat is prettig. Dan, en dat wordt dan ook weer in die tuin gestopt voor een gedeelte. Nou, ik koop er ook voor mijn brood van. Ja, oké. Okay. Ja, maar dat gaat ook een gedeelte de tuin. Ja, in. natuurlijk. Ja, maar ja. dat is eigenlijk wel de tuin die heeft zichzelf uh, rendabel gemaakt. Dus uh, aan dat toegangsgeld en de verkoop uh, van kaarten en stapstenen hebben we verkopen vogelbadjes, vogelhuisjes. Kijk, zijn allemaal ja. dingen die bij de tuin horen, allemaal handgemaakt mm -hmm. en uh, een kaarten van de boeketten en dat soort dingen. En dat zijn allemaal kleine stapjes om, om de pot weer gevuld te houden. Maar jullie draaien Kiet ook elk jaar? Ja, Kiet. Dus, dus, dus, ja. Dus, kiet dus, ook niet veel meer dan dat. Er is geen risico dat er te weinig binnenkomt... en dat nee, de tuin bijvoorbeeld zou moeten sluiten. Nee, nee, nee. Zijn ook geen andere plannen van de gemeente voor het uh, terrein? Nou, het terrein is van, uh, van de baron. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, Die heeft ook geen andere plannen? Ik, nee, ik heb gewoon een contract. Dus, uh, ja. En als het contract afloopt, dan wordt het dat ook Dat zien niet, we dan weer wel. Dat zien we dan weer ja. weer wel. Maar is een langdurig contract. Ja. Ja, okay. ja, ja, want ja. het is natuurlijk nogal wat geïnvesteerd door mij. Ja, want je weet het tegenwoordig maar nooit, hè? want je hoort heel vaak dat uh, bepaalde terreinen ja, nee, gebouwd worden of nee. er komt uh, wordt er nou, het een... Het is een landgoed en heel de sfeer van ja. dat landgoed is er gewoon naar dat dat, gewoon, uh, dat past er. Daar ja. zijn ik er heel blij mee. En daarom tel ik ook gewoon mijn bezoekers. Het is niet zomaar een hobbytuin of een volkstuin. Het is echt een bezoektuin. En mensen ja. hebben daar veel plezier van eigenlijk. Uh, ook daar rondomheen. Want we werken ook samen met de mensen van het landgoed. Hè. Ja. Bijvoorbeeld nu in Trondje Nieuwkerk van uh, 24 september. Dan uh, zijn er een vijftal uh, organisaties op het landgoed. Uh, het klooster, uh, Pleaden Buiten, Creperie Natuurlijk... Pluk en plenty en de Naturentuin, die hebben een middag georganiseerd, daar kunnen mensen op inschrijven. Dat zijn leuke samenwerkingsverbanden. Ja. Dan is er ook een vliegshow hè bij jullie buren. Ja, ja klopt. Want dus die hebben open dag. Die ja. hebben open dag, dus ja. dat wordt extra druk. Misschien dus dat er ook van die vliegshow misschien ook nog even in de nou, thuis zijn. Dus moeten moeten ja, dat zou kunnen. Dat ja, zou misschien, kunnen. Is ja, het, uh, misschien zou dat een samenwerking kunnen zijn. <laughs> dat er bijvoorbeeld op de vliegtuig. <laughs> dat gebeurt al wel hoor. Die straks ja. vliegen zo'n zo band achteraan komt. Naturentuin is ook open. Ja, nou. nee, kan, dat kan toch? Dat ja. zie je eens met vliegtuigen. De fantasie slaat op ja. Ja, ja, nee wat kan. Het toch? kan. Alles kan. Ja. Alles kan, ja. Ik denk dat we weer even naar muziek moeten. Ja, inderdaad. Ik weet niet wat voor muziek we hebben, maar... Uh, we gaan naar muziek en ik weet niet welke? Ik denk... John Denver. John Denver, oké. Okay, waarom John Denver? Eagles and horses. Nou, dat gaat juist over vrijheid en de energie die je daarvan krijgt. En als je je ziel vrij houdt, dat je daar ja, kan vliegen. Nou, we gaan vliegen. Mooi ja. luchtkwartier voor de gasten voor straks. Yeah. in birth. The horses still run, they are free. My body is merely the shell of my soul, but the flesh must be given its due, Like a pony that carries its rider back home. Guardian angels darkness and light They see all and hear every sound My spirit will never be broken nor fought For the soul's a free-flying flame Like an eagle that needs neither comfort nor thought Up on swing. I have a vision of eagles and horses, I on a vision of race to win, going higher and higher, faster and faster, on eagles and horses. Carries Its master back home Like an old friend who's tried and been true My spirit will never be broken nor caught For the soul is a free-flying thing Like an eagle that needs neither comfort nor thought to rise up on glorious wings I had a vision of eagles and horses high on the wheel in a race. De music, music, music corner. Omroep omroep goordlen.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 Na zomeren Voor zover dat kan dan met Armin van Buuren, Josh Kambi en Sunny Days. Wij zijn hier helemaal in de sfeer van de tuin. En ik zou me voor kunnen stellen dat u als luisteraar ook best zou willen zien eigenlijk... meteen voordat u er op bezoek gaat, hoe die tuin eruit ziet. Dan kunt u naar de website gaan. En dat is www.naturetuin.nl En ik heb zelf toen strak even gekeken en het is echt... Heel erg mooi, de moeite waard. U komt al echt in de sfeer van de naturentuin. Maar Anneke vertelt er nog meer over wat de mogelijkheden zijn. Ja, uh, ik moet er meteen even bij zeggen naturentuin. Dat is, naturen is een werkwoord, dus zo moet je het ook spellen. Dat is bezig zijn met de natuur, met hoofd, hart en handen. En uh, elk jaar hebben we uh, twee uh, open dagen... Uh, nu is de volgende, is dus volgende, komende zondag uh, 17 september van 11 tot uh, 5. En dat doen we samen met Pluk en Plenty. Die zitten 300 meter verder bij het kruispunt. En uh, jij bent van harte welkom. De toegang is bij ons uh, 1 euro. Kinderen en tuinvrienden zijn gratis. En uh, dan is het eigenlijk ook een extra leuke dag omdat uh, Imker uh, is er, Bart. En het biodiversiteitsteam komt waarschijnlijk. En de boekenschop. Dat is ook een van de sponsors. Je zit op de Weg, Ja, precies. Teilderk. Met, met speciaal natuur- en tuinboeken. Dus dat is heel leuk. En uh, ik bak altijd zelf koekjes. Dus een kopje tuinthee en koffie met een koekje is er. Dus, het is altijd een hele leuke dag. En uh, het is ook al druk bezocht. Zeker als het goed weer is. Voor de kinderen is er een speurtocht. Dus uh, ja, van harte welkom. Kabouter. Uh... Kabouter is dan uh, zijn tentje ingepakt. Oh, dat is ja, jammer. want je houdt niet zo van de drukte. Dus uh, dan op zo'n dag helemaal niet. Nee. <laughs> We moeten ook de ruimte weer hebben voor, uh, voor de echt andere speurplaats. Zeg maar. Nou, Anneke, wij zijn hier helemaal enthousiast geworden over de natuurtuin. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor uh, dat je hier was. Heel graag. En bedankt. voor je enthousiast verhaal. Ja. En wens je heel veel succes in de toekomst en een hele fijne dag aanstaande zondag. Ik hoop dat het heel druk wordt. Ik hoop het. Ja, bedankt. Closer